Eerder vandaag liet de burgemeester van Roermond weten zich zorgen te maken over de zendmast in zijn stad. Volgens Novec wordt goed bijgehouden wat voor werkzaamheden er in de masten wordt verricht en door wie. In een rapport uit 2007 werd kritiek geleverd op de veiligheidssituatie, maar volgens de Novec-directie is de situatie sindsdien verbeterd.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 Dit was het Dit is Wijnontzwaan bij de Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Gooimeer en Muiden 4 kilometer. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 door werkzaamheden. Verderop tussen Moordrecht en Knoopend Gouwen 3 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 <laughs> die gas, is het zit is zijn eigen paal of zo. Is, jongen, jongen, jongen. Ja, heftig natuurlijk, maar is het zit zijn nu... eigen paal. Ja, echt hè? <laughs> stond de schelders zijn gek. Dat het in zijn achtertuin ja, Maar het stond... ziet er wel heftig uit. Weet je, je ja. weet. Als je daar heel dichtbij zit en die emoties voelt. Ik denk dat ik ook zo zou reageren.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 Turkije of misschien wel Griekenland of uh, Spanje. Maakt niet uit. Het zal lekker zijn. Uh, jij moet niet zo kletsen: want gewoon is volgende oh. week, ja we laatste week in Nederland. En dan ga je lekker op vakantie. <laughs> ja, ik ga lekker naar Rodos. Praat Vrij. de volgende week. Uh, ja, Praat volgende week wel even over. Uh, voor de rest van twee uur, Popstar Henry, wat is er gebeurd op uh, Showbiznieuwsgebied Nieuwsgebied? En. Uh, ja, ik denk nee, dat het wel een leuk ja, wordt. We gaan veel. het ook even lekker over. Zandvoort Alive hebben natuurlijk. Want ja. dat is uh, allemaal gaan op het Zandvoortse strand. Dus dat komt helemaal goed. Heel veel informatie hier bij Entertainment View. En we kunnen jou. er niet onderuit zangerieners. We gaan het even hebben over oh, zijn ja. nieuwe zin. En we gaan hem proberen mm. te bellen. Het is uh, 12 over 5. Goedemiddag Entertainment View. Nu met Alexandra Stan. Mr. Sex Beat. Hey yo. We He won't play another song until we're damn good and ready.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 Uh, door het leven gegaan Oké okay. En uh, op een gegeven moment kreeg ik dan het uh, contact bij de tros En toen moest ik schoenen aan Oké okay. Nou dat vond ik dus helemaal niks <laughs> En uh, voor mij zijn er net twee magatrons je in je stad <laughs> Nou ja, je hebt een contract, dus je houdt je er aan En op een gegeven moment, toen uh, was ik het zo zat Toen uh, dan had ik weer een optreden, heb ik mijn schoenen uitgegooid, ik ben nog wat blote voeten gaan optreden, dat was zo lekker. Ik dacht, het is zo oud dat in... Ja, ja, en zo is het gekomen, ja. ...van, uh, luister, uh, voortaan gaat gewoon weer op de blote voetjes, en dus dan hebben zij maar weer de blote voetjes oh, oké. Okay. Nou, dat is toch een leuk, het is wel een leuk titel, want vorig jaar had je natuurlijk het zomerliedje uh, Vakantie, hè. Uh, in samenwerking met uh, Correndon. ja, en dat past er toch wel heel erg bij. Nou, het grappige is dat uh, ik werd gebeld met de platenmaatschappij en die, uh, ja, die hadden dat van Corendal. Nu zochten daar een zanger bij en toen, uh, ja, toen zat dat zinnetje in van met je blote voeten uh, in het zand. Ja. En toen zeiden ze van, goh, dan moet je hier eenmaal maar vragen. En uh, ja, zodoende was ik, uh, uh, ja, heb ik dat plaatje van de reclame opgenomen, zat ik ook in die reclamespot. Dat was natuurlijk hartstikke blij, nee, hartstikke leuk. En ik mocht meteen nog even naar Turkije, Turkije om een clipje op te nemen. En dat was ook wel weer uh, een snoepreisje. Ja, waar je ook uh, vast noemt zijn natuurlijk die stoute meisjes, ja, waar je een liedje over gaat. Hoe is dat ontstaan, dat liedje? Nou, dat liedje dat is eigenlijk, was eigenlijk een soort vluggetje dat was in tien minuten was ik er klaar mee. Oh, we, uh, dat waren dan hele stoute meisjes, hè? Ja, maar <laughs> nou, zo bedoelde ik die. Oh. <laughs> we hadden het over het nummertje. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, oké. Okay. Vertel ja, verder. Ja, ja. ja, ja af, af, we moesten gewoon, uh, na Oostenrijk had ik al uh, die rol uitgebracht en ja, toen moesten we weer een nieuw plaatje opnemen sorry, met de schrijver om de tafel, ik zullen we het over hebben hij zegt, ja, heb je niet iets leuks ik zeg, ja, het leukste is eigenlijk altijd de fans die zijn altijd zo ondeugend voor het podium hij zo'n een leuke titel, dan zeggen we stoute meisjes, vind je dat wat?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 Uh, mijn foute meisje, nou die lijkt een beetje op Tatjana. Nee, ik zeg niks. <laughs> Tatjana Simic, the one and only? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik zeg helemaal niks. Maar je zei O.O. Tirol, dat liedje. Wat ik mij nou afvraag, nou is dat nou ook de, de, de single voor die, die serie? Nou, nee, wij hebben... Ik, ik zat in de studio bij Kees Tellen en ik was het een liedje aan het opnemen. Okay. En toen kreeg ik een belletje vanuit Oostenrijk, want ik treed al drie maanden in Oostenrijk op, twee jaar. Ja. Ja. En uh, toen zeiden ze van, oh, Gerso gaat naar het Tirol. Ja. Ik er, oh, dat is leuk. Ik zeg, nou, stop dan maar met dit liedje, dan maken we daar een leuk liedje van. Okay. Okay. Oh, oké. Oh, Tirol. Dus daar heb ik opgenomen. S'avonds gereleased al, want ja, we kunnen zelf uh, releasen tegenwoordig digitaal. Ja. En uh, de volgende dag toen, uh, we horen 538 te bellen en 100% NL. En de telegraaf. Ja, toen had ik dus iets gedaan wat uh, Reinhard Oerlemans niet zo leuk vond. Die oh, oké, okay, ja. Liever zelf gedaan. Dus uh, ja, daar ja, was een behoorlijke commotie over ontstaan. Maar ja, uiteindelijk, een commotie is ook publiciteit. Ja, tuurlijk. Uh, ja, daar heb ik leuk mee gescoord. Oké, okay. oh, te gek. Leuk. Dus daar was ik heel blij mee.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 Nou, nou, hopen dat het ook natuurlijk met de stoute meisjes uh, gaat gebeuren. Ja, de stoute, nou, de stoute meisjes gaan hartstikke leuk. En ik heb ook nog een leuk drankje bij verzonnen. Oh, de ja. de stoute meisjes. Dat lijkt een beetje op het uh, flesje met die gele dop. Flugel. Een, uh, mijn eigen smaak. Ja. En uh, ja, dat heet Stoute Meisjes en okay. ik heb een pittige en ik heb een zoet Stoute meisje. Uh, en dat blijkt onverwachts nog een succesje, want uh, heel veel horecabedrijven bestellen ze. Oh, we lachen. Vandaag kan je gewoon in de kroeg een stout Meisje pakken en dat uh, is geen probleem meer. Oh, leuk. Stoute Meisje. Lekker. Ja, als ik naar jullie toe was te komen, dan had ik nog Stoute Meisjes voor jullie meegenomen. Maar goed, die hou je ook nog te goed. Oh, Oké, okay. nou helemaal mooi. Nou, wij gaan, de nieuwe, wij gaan de, je nieuwe single draaien in de Westendorf Feestweek versie. Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Wat is de rockversie. Die is iets steviger dan de zomerversie. En zeker met dit weer, ja, het lijkt het niet op de zomer. Nee. Dus dan uh, geef ik jullie groot gelijk met de rockversie. Helemaal top. Wij gaan hem draaien. Hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En uh, hopelijk tot snel in de studio. Hartstikke goed, man. Dank jullie. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi. Alle stoute meisjes Zo meisje op de fiets voorbij, als ik haar even groet Dan lag ze al het ander bloot daarbij mij, is mijn dag weer goed Diezelfde nacht droom ik ervan, dat ze in mijn armen ligt En is de wens van die man, dat het mij donderdend is. Kijk mij onteugend aan Ze hebben Als ze in mijn armen ligt Het is de wens van iedere man Dat een meid ondergend is Alle stoute meisjes Kijken mij onder de taal. Ze hebben iets uitdages Oh wat zijn ze toch spontaan Alle stoute meisjes Get the Waar ik achterkom is een liedje van ELO Electric Like Orchestra en dat heet Evil Woman. En dat lijkt een beetje op uh, Blow Me Away. Of eigenlijk andersom. Of nou, dit is nog een beetje een intro. Ik zal iets doorspoelen. <middels> Hier, let er. Even kijken. Nu. Hoor je? Heel klein beetje... Uh,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 Het is deze. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter.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 Volgende uur gaan wij hem bellen in de uitzending. In de uitzending en we gaan hem uh, een aantal vragen stellen. En hij is zelfs po zo populair dat er allemaal remixen van worden ja, gemaakt. Te luisteren. Hands in the En Rinus dus, we gaan, hem, uh, we gaan hem straks bellen.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 mij vertellen wie degene is die ik hier voor me zie. De valse noot in deze melodie. Zeg me wie. Zeg I'm a liar en I'm not over. Daarvoor hoorde je nog um, de nieuwe uh, single van Jaap Rezima, Liegt Niet. Tweede single naar uh, Bye Bye Baby. En nu is het weer Nederlandstalig, dus hij gaat uh, alle kanten op. Het is uh, tien over half zes. Goedemiddag met Joey Lewis en de Nieuws.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 Ook al is het in het Frans, ik zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. We zingen, ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. We zingen een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Raal jij je brommer voor een tank? Hij zei ja. En daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren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 Zing een voor Theo Lau Met Frans Zing een liedje voor mij Mooi nummer, mooi nummer Heel mooi nummer Krijg krijgen al dat kippenvel van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 De onderzoekers zagen 32 keer hoe een olifant probeerde bij de oogst te komen... ...maar in 31 gevallen dat het toch niet doorzetten. Naak! Geweldig hey, nieuws! Rudy. Geweldig nieuws! Nog wel even iets grappigs. Zo, ja? ik, ik, uh, ben, uh, uh, ik ben dinsdag in ondertrouw gegaan. Ja, oh ja, ja. Wat Was dat spannend zeg, voor een papiertje teken alleen. Ja, <laughs> ja, ja maar. Mooi. Waar ik dus achterkom, die man... Die, was een... ...die luisterde gewoon naar ons programma. Oh, wat leuk! Ja. Hoe heet die man? Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja, de man die Roy en uh, Din een Ondertrouw hebben uh, gedaan. gedaan, die, uh, die doen wij de hartelijke groeten. Ja. En uh, <laughs> de groetjes hier en uh, blijf luisteren natuurlijk. We gaan even door met uh, nieuwe muziek. De nieuwe, uh, nieuwe single van uh, Destin en die heet Stay.